Zondagmiddag 24 september is er een spectaculair vliegfeest op en boven de mini airport in Nieuwkerk. Ik heb uh, Piet Gelderblom in de telefoon. Hallo Piet. Goedemorgen. Ja, inderdaad. Nou, dat wordt een heel evenement. Uh, even over het terrein. Wat voor terrein is dit precies? Wij hebben een modelvliegveld aan de Aarlesse Dijk in Gorelen. Dat is het verlengde van de Nieuwkerkse Dijk. Daar hebben we een veld wat eigendom is van een vereniging van 120 meter lang en 50 meter breed. Zo, goeiedag. Daar kun je genoeg op kwijt, denk ik, of? Ja, gelukkig wel. We hebben, een toestje, hebben het gehuurd en toen kregen we de gelegenheid van de boer om het te kopen. Want zijn vrouw was overleden. Het waren oude mensen. Uh -huh. Ja, en de grond kun je maar één keer kopen van een boer. Dus toen hebben we... Ik en gewogen en we hebben besloten om het te kopen. Ja, inderdaad. Nou, bent u een modelvliegliefhebber, hè? om het zo even te noemen? Hoe lang uh, heeft u deze hobby al? Ik doe dat vanaf mijn vijfde klas lagere school. En ik ben dit jaar op 17 juni met pensioen gegaan. Dus dan weet je wel hoe lang dat ik al modelvlieg en bouw. Ja, inderdaad. En u bedenkt de vliegtuigen zelf of haalt u daar bouwpakketten voor? Nou, we zijn begonnen met bouwpakketten natuurlijk, maar de laatste ja, 10, 20 jaar bouwen we van tekening en de laatste paar jaar zijn we zelfs bezig met een vriend van me om zelf modellen te ontwikkelen, profielen, rompen te bouwen, enzovoorts, enzovoorts. Dus echt van de basis uit met hout, met epoxy, met carbon, met glasvezel. Ja. Vliegtuigen bouwen. Ja, en heel veel tegenslagen gehad, denk ik, als vliegtuigen het niet redden. <laughs> ja, het, het, het bouwen valt niet altijd mee, omdat je natuurlijk onder vacuüm gaat bouwen, in ovens gaat bouwen, nieuwe technieken gaat proberen. Ja. Maar vliegen brengt gelukkig niet vaak meer teleurstellingen met zich mee. Oké, okay, want dat lijkt mij wel. Als je dan iets gebouwd hebt en het zit op een of andere manier niet goed, dat zo'n ding neerstort en dat je denkt, jeetje zeg, maanden aan gewerkt en dan gaat hij. <laughs> Ja, ik kan me voorstellen dat een leek dat denkt. Ja. maar je moet je voorstellen een modelvlieger moet voldoen aan bepaalde elementen, een zwaartepunt, een instelhoek en, en dat soort uh, belangrijke gegevens. en als die juist zijn, kun je eigenlijk voor 99% zeker zeggen als je model kunt vliegen, dat het model vliegt. ja inderdaad. nou ja, u heeft er meer verstand van dan ik, want ik denk als ik er eens zou bouwen, dan stort hij na een meter al neer. maar goed. <laughs> ah, dan zouden we je wel helpen. Oh, oké. Okay. in oh, onze vereniging leiden we dus mensen op die helemaal niet kunnen vliegen tot ervaren vliegers. Oké, okay, nou er is nog uh, toekomst voorbij dan. Wie ja, weet, ja. je bent welkom. Ja. Nou, nou gaat het op 24 september gaat het plaatsvinden, hè? de burgemeester komt ook een kijkje nemen. Ja, we hebben afgesproken, of we hebben gevraagd aan de burgemeester: zou het u het leuk vinden om ons modelvliegveld een uh, nieuwe naam te komen geven? Want we hebben een naam bedacht voor ons vliegveld. Want wij zeggen altijd, ja we gaan naar ons veldje toe, maar ja, we willen dat toch een beetje de officiële tint geven en daarom hebben we de burgemeester gevraagd of dat hij de naam wil uh, onthullen. En dat komt hij doen heeft hij gezegd om half twee. Ja, en die naam is nog geheim hè? Ja, de naam is nog geheim. Oké, okay. nee, maar het kon wezen. Ja. <laughs> Oké, okay. uh, nog eventjes over het tijdschema hè, want er gebeurt de hele dag wat hè, hoe laat begint het bijvoorbeeld en wat kunnen we allemaal verwachten? Nou, officieel beginnen we om half twee... maar om twaalf uur wordt er al gevlogen door modelvliegers... die we uitgenodigd hebben in een zogenaamde fly-in. Dat zijn geen demonstratievliegers, dat zijn gewoon mensen die modelvliegen... en die we door de 25 jaar heen allemaal hebben leren kennen. Ook wedstrijden, of ooit bij ons model gevlogen hebben. Dus je moet het eigenlijk zien die hele dag als een soort reunie... waar mensen vanaf twaalf uur komen... De officiële opening om half twee is en dat we dan om kwart twee starten met officiële demovliegers. Dat demovliegen dat houdt in dat er mensen komen op wereldkampioenschapniveau, demonstraties vliegen met pijlonracers, met lijnbesturing, met grote helikopters, met een grote zwever, met een motor erin die van de grond af kan starten van 6 meter spanwijdte enzovoort. enzovoort. Heel leuk is ook dogfighting. Dat zijn vier jongens die met vliegtuigen vliegen met een linter achteraan En dan proberen ze met de propeller uh, de lint af te vliegen, stukjes van de voorganger. Dus dat is heel erg spectaculair. Ja, lijkt me heel leuk om dat allemaal mee te maken. Op heel de... groot scala aan, uh, ja, aan modelgerelateerde. Uh, modellen. Ja, inderdaad. Nog, even, ja. nog heel even een laatste vraag, want daar ben ik dan ook weer benieuwd naar. Dat vraag ik me ook altijd een beetje af. En nou heb ik de kans om het te vragen natuurlijk. Ja. Nou zijn er allemaal van die vliegtuigjes die in de lucht zitten. Uh, ook allemaal uh, natuurlijk op afstandbesturing. Dus iedereen die uh, werkt op een bepaalde frequentie. Maar hebben jullie nou nooit eens een keer dat bijvoorbeeld een vliegtuig iets doet dat je zegt van... ...hè, iemand anders die neemt het over. Er zit een, een stoorzender tussen bijvoorbeeld. Dat hoorde je vroeger nog wel eens op de, op de radio en natuurlijk ook in de kranten. Komt dat nog dat wel eens voor? Is... Nee, dat is helemaal voorbij. We vlogen eerst op 27 megahertz, dat was een ramp... ...zijn we overgestapt op 35 en 40, dat was een stuk beter, maar je moest wel aan frequentiebewaking doen. Ja. Dan kon je wasknijpen van een bord afhalen en dan wist je in ieder geval dat je redelijk beschermd was. Maar de laatste jaren is het 2,4 gigahertz. noemen we dat, 2,4 gig. En dat is een uh, zendfrequentie die zijn eigen ontvanger zoekt. Dus telkens als jij je zender opstart, zoek je die ontvanger van jou. Oké. Okay. Er is er geen storing meer mogelijk, dat is uh, perfect. Geen okay. storingen meer. Dus het is helemaal veilig op de 24e. Er zijn geen vliegtuigen die spontaan uit de, uit de lucht neerstorten, bijvoorbeeld. Ja, je weet, je weet ooit nooit, maar we gaan er niet vanuit. <laughs> Wel heel erg spannend, ja. natuurlijk. Goed, zondagmiddag, 24 september. Nog even ja. het adres, waar moeten wij? Zou ik nog iets mogen zeggen? De Tuurlijk. Mensen die willen komen kijken, die adviseren we om als een beetje weer eens op de fiets te komen. Want we verwachten heel veel bezoekers. Uh, er is wegbewijzering vanaf, uh, vanaf Tilburg en vanaf België. Kun je gewoon de volgen naar de, de Aalse Dijk, dus de verlengde van de Nieuwkerkse Dijk... en willen mensen informatie over het evenement... dan kunnen ze kijken op www.emvcnieuwkerk.nl... op Facebook, op het modelbouwforum... en ik heb ook een eigen site, Piet Gelderblom, daar vind je dan vanzelf. Dus op alle mogelijke manieren kunnen mensen informatie verkrijgen.